Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep in Delen in Gelderland... is gestopt met een stiltestraf. Kinderen die zich hadden misdragen moesten urenlang aan tafel stilzitten... meldt Dagblad de Stentor. Ouders zeiden dat dat een keer gebeurde als een kind te laat kwam... door een lekke band. De jeugdzorginstelling zegt dat er wel eens op die manier werd gestraft... maar dat dat nu niet meer gebeurt... Nederland biedt de advocaat van de Pakistanse Asia Bibi tijdelijke opvang. Hij kan gebruikmaken van een speciaal programma voor mensenrechtenactivisten die in hun eigen land onder druk staan. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De christelijke Asia Bibi was ter dood veroordeeld voor godslastering, maar werd onlangs vrijgesproken. Waarschijnlijk is zij nog in Pakistan. Bibi en haar advocaat worden bedreigd door moslim-extremisten. Haar advocaat is inmiddels wel in Nederland en kan hier drie maanden blijven. De Spaanse politie heeft een man opgepakt die premier Sanchez wilde vermoorden. De verdachte is 63 jaar en komt uit Catalonië. Thuis had hij 16 vuurwapens liggen. Hij werd opgepakt toen hij medestanders zocht voor de aanslag. Volgens Spaanse media is de man boos... omdat de Spaanse regering oud-dictator Franco op een andere plek wil begraven. Hulporganisaties moeten onbelemmerde toegang krijgen tot Myanmar. Dat zei minister Kaag na een gesprek met regeringsleider Aung San Suu Kyi... Kaag bezocht een vluchtelingenkamp waar meer dan 600.000 Rohingya-vluchtelingen zitten. De situatie daar is mensonwaardig, zegt ze. Er is veel ongedierte en geen riolering. In een rivier op de grens van Botswana en Namibië zijn meer dan 400 buffels verdronken. Het lijkt erop dat de dieren door een groep leeuwen zijn opgejaagd... en ze in paniek de rivier zijn ingerend. De buffels liepen elkaar onder de voet en vielen van de steile oevers. Het weer volop zon, droog en het wordt 13 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking, maar wel droog... en ook dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En, en, en, en, en een hele goede middag en welkom bij CFM Lunch. Dank u, dank u, dank u. Wat Heel heb jij vandaag Wat heb jij vandaag op je boterham, Dolly? Want ik kom mijn boter. Je kan beter of vragen op wat lever. ik om mijn leven heb, ja. <lacht> Goedemiddag, allemaal luisteraars. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Goedemiddag, Brigitte. Want die is bij ons aan tafel geschoven. Gezellig met een kopje koffie. En we gaan straks natuurlijk een gesprek met haar hebben over het ondernemerschala en de nominaties daaromtrend. En uh, ja, wat hebben we verder allemaal in het programma staan? Nou ja, over de ondernemers ondernemersgala natuurlijk. Ik ben ook uh, of, uh, gistermiddag uh, bij Tutti Frutti langs geweest. Hey, en, uh, dus uh, daar gaan we ook in deze uitzending zeker, aan luisteren? Zeker, zeker, zeker. Dat is mooi. Dan en... uh, hebben we natuurlijk het regionale nieuws. Om half één en half twee met daarop aansluitend het weerbericht... Ik bent u natuurlijk allemaal razend nieuwsgierig naar. Wat en, gaat er gebeuren? En ja. de liedjes van de Sidekick natuurlijk. Heel belangrijk. Ja, die vergeet je toch altijd. Ja, Maakt niet uit. Ja, ja, ja. Maar die gaan we wel vandaag doen. Dus dat komt allemaal goed. Ja, ik ga in ieder geval één nummer draaien. Dat, uh, dat heb ik beloofd aan een, uh, aan een actrice van uh, Scrooge. Zij vertelde mij gisteren onderweg toen we van de repetities afkwamen dat haar zuster zangeres is. En toen vroeg ik, ja, wie dan? Nou, dat is niemand minder dan uh, Rimon. En uh, misschien dat u nog niet van Rimon gehoord heeft... maar ze treedt op in binnen- en buitenland. En ze heeft een eigen band. En, uh, dus ik, ik ga u even kennis laten maken... voor zover u nog niet wist wie het was met Rimon. Nou, dat, uh... En dat doe ik voor Wintana. Nou, hartstikke leuk. Ja. Dus dat gaan we zo meteen allemaal doen. Ja, zeker. En uh, ja, we gaan nu eerst even gezellig muziekje draaien. En dan komen we zo meteen bij jullie terug met uh, ja, Brigitte van het Wapen van Zandvoort. Want zij is genomineerd als ondernemer van het jaar. Yay! er nog een, een dingetje erachteraan. Van happy, happy, nee, happy, Hij heeft zijn dingetje thuisgelaten ja. ja. Heeft hij niet elke dag zin in? Dan moet je echt happy voor wezen. Zeker. Ja, zeker. Wie wel uh, heel erg happy is... is iemand die hier aan tafel zit. Want ze uh, is uh, samen met haar man... en uh, voor het bedrijf... genomineerd... Uh, voor het ondernemersgala. Voor de grote prijs. In de categorie horeca. Brigitte, gefeliciteerd. ja Staat staat, staat nou ja, Brigitte, beetje, ja, ja, ja, ja, staat die ja, open? Maar, even, mag ja. je de microfoon iets dichter naar je toe halen. Dankjewel. Ja, juist, kijk, nou horen we je. Ja. Mooi dat jullie genomineerd zijn. Dat betekent dat jullie een gigantische hoeveelheid stemmen hebben gekregen. Want ik, wij hadden begrepen van de organisatie... dat er duizenden stemmen zijn binnengekomen. Dus een heel groot deel daarvan is naar jullie toegegaan. Ja. Heb je al voor jezelf, natuurlijk ja, heb je dat voor jezelf bedacht. Waar, hoe zou het komen dat er zoveel stemmen naar jullie zijn gegaan? Nou, dus met andere woorden, stel je even voor aan onze luisteraars hoe het komt dat jullie zo populair zijn dit jaar. Nou ja, ik, ik, ik weet niet waarom wij nou in, per definitie nu zo populair zijn, maar het is natuurlijk op zich wel een prestatie om het Wapen van Zandvoort eindelijk weer op de kaart te krijgen na zoveel jaren. Uh, um, ja, rust en stilte daar op het Gasthuisplein uh, leeft het uiteindelijk weer. En uh, dat, is, dat is natuurlijk best wel uh, een dingetje. Ja, en jullie hebben natuurlijk vorig jaar enorm je nek uitgestoken... door een gigantische verbouwing uh, te plannen en te doen. Ja, we zijn een maand dicht geweest, precies ja. uh, nu een jaar geleden. Dat was de maand november vorig jaar. Toen uh, hebben we... Uh, uh, het, moest, het moest verbouwd worden omdat de elektra... En uh, de veiligheid uh, te wensen overliet. Uh, ja. Buiten dat was het uh, super slecht geïsoleerd. hadden het binnen net zo hard als buiten. Dus ja. uh, een pand uit, geloof ik, 1800, zoveel. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nee. Dus uh, hebben we een hele mooie verbouwing gehad. En dat, uh, dat is gelukkig ook door, door heel veel mensen heel positief uh, opgevat. De staat aan de andere kant. Maar de sfeer die er was. Ja. Zeg maar dat uh, oude knussen en uh, nicotinebruine muren, zeg maar, die zijn gewoon gebleven. Ook al zijn ze nu nieuw en schoon. Ja. Maar dat zie je gewoon niet. Nee, de, de, nee. Het, is gewoon, uh, het is gewoon nog steeds een heerlijke, heerlijke sfeer. En, uh, maar goed, bouwtechnisch klopt alles nu. Ja. En hey, ja. jullie hebben natuurlijk uh, kleine veranderingen aangebracht uh, om, om toch de sfeer wat te verhogen en het toch iets moderner te maken. Toch, de bar uh, nou, een kleine verandering. Ja, dat is een, vind ik een redelijke uh, grote verandering. Dat daar ja. de bar andere kant staat. Maar daardoor... Ja, Dat is ook wel zo. Want dat is wel een schok geweest, <laughs> ja. geloof ik, voor de gast. Hè. Die dachten van, oh, wat gaan ze nou doen? Ja, dat gaat nou, nooit ja, werken. Dat, maar. Dat, kwam, dat kwam ook door de rare foto's die uh, Marcel Holtzhausen... die heeft toen de tijd verbouwd. En ja. ik had de meest rare foto's van, de, van de hele moderne barren en alles en nog wat op Facebook geplaatst. Ja. En toen kregen, kregen we natuurlijk hele rare reacties op. En uh, van, uh, nou, die Brie is echt gek geworden. Wat die nou weer uithaald hadden in het water. Dat kan ja, echt niet. ja, ja, ja. Dus dat was super leuk. Maar ja, die bar is gewoon oud en uh, alles wat van de muur af is gegaan is ook weer op de muur gekomen. Um, de, de, de reden ook waarom de bar is verplaatst is omdat als je voor uh, zit, dan heb, ben je nu nog in contact achter met het restaurant. Ja. Voorheen als je achter in het restaurant zat, zat je daar gewoon in je eentje. Ja. En dan kon je naar mij kijken omdat ik daar achter die bar stond of wat dan ook, of, de, of, of wie er dan ook achter de bar staat. Mm -hmm. Maar dat was het. En had je niet echt uh, het idee dat je in een zaak zat met meerdere gasten. En nu ja, ja. is het een beetje één geheel. Ja. En dat is best wel uh, positief. Ja, zeker. Dat, ja. Dat, dat, want dat is natuurlijk wel uh, een, een, als je het mag zeggen... een nadeeltje altijd geweest van het Wapen wordt. dat je drie aparte ruimtekens ja, in klopt, feite ja. had. En dat hebben jullie nu gewoon terug weten te brengen. Of gewoon, dat hebben jullie terug weten ja. te brengen... tot meer één geheel met één ja, groot je, je, overzicht alle kanten op. Ja, ja. ja zo, zo is het ja. Maar goed, dat is waarschijnlijk niet de enige reden geweest... waarom jullie die stemmen hebben gekregen. Er zijn vast nog wel meer dingen te bedenken waardoor waardoor je kan vermoeden dat gasten daarom op jullie gestemd hebben. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, we, we organiseren natuurlijk echt wel heel veel dingetjes. Dat hebben, bedoel ik maar. Uh, ja. Nou ja, dit jaar, of, of tenminste afgelopen jaar... hebben we best wel uh, in de kijker gestaan door de Gay Pride... samen met Suzanne en Marcel. Mm -hmm. uh, dan, dan steek je als ja, met z'n drietjes dan toch wel je nek uit om te laten zien dat het Gwassersplein gewoon een geweldig plein is... om evenementen op te, op te organiseren. Nou, Dat hebben we natuurlijk meerdere malen gedaan. Er zijn ook een aantal hele mooie evenementen... die zijn standaard al op het Gwassersplein. En ja, dat, uh, maar dat juichen wij alleen maar toe. Ja. Omdat je gewoon daar... Uh, gewoon een heel mooie ruimte hebt... om heel veel dingen te doen. Ja. En uh, ja, dat, soort, dat soort dingen... dat draagt er wel, denk ik, toe bij... om zo'n nominatie te krijgen. En dat vind ik dus... voor mij is dat echt de prijs. Ik... ik ik was, ik was, wij waren op vakantie en toen kreeg je een appje van heli Je bent genomineerd. Nou, ik was zo ontzettend blij, want ik heb dat wel vaker gehoord. Hè, dat gasten me hadden genomineerd. Maar er is nooit een nominatie daadwerkelijk uitgekomen. Nu blijkt dus dat van meer dan 50 uh, ge ge gekozen of genoemde bedrijven... dan ineens um, heb jij dus de meeste stemmen... Gekregen om genomineerd te worden. Nou, dat vind ik geweldig. Dat is ja, een prijs natuurlijk. Dat, je, ja. dat is een hele mooie ja. waardering. Ja. Ja. We gaan zo even verder praten als je het goed vindt, Brigitte. Ik denk dat we even een, een, een nummer weer gaan draaien. Uh, we gaan dan luisteren. Ik had u al verteld over uh, Rimon, die zangeres. En uh, dat nummer wat ik voor Wintana zou draaien. Hier komt hij. Realize van Rimon. in a drive top notch the first drop. when you realize chop chop yo ice drop wearing crop tops while we chilling at the rooftop champagne pop pop pop trying stick it up to the ceiling mommy no stress we eating nothing ever ever comes easy now we pop champagne like a beating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 Lekker muziekje, Dolly. Ja, ze heeft nog wel meer uh, hele fijne nummers. Die ze wel meteen doorgaat. Ja, dat hoor ik. Ja, ja, ja, ja. Rustig, rustig, ja. rustig. Eentje tegelijk. He? Inderdaad. <laughs> Inderdaad. <laughs> Ja, we gaan even verder uh, praten met uh, Brigitte. Want je hebt ons uh, net natuurlijk verteld... naar aanleiding van je nominatie voor het ondernemerschala... voor de grote prijs. Is dat uh, mooie meisje hè? is dat, hè? Een nee, haringmeisje. haringmeisje ja, ja. Ik ben uh, uh, eergisteren geweest bij Tasty Corner... en ik heb me verborgen. Ah, Denk, nee. en toen ben je al gaan kijken... waar hij bij jou uh, achter de bar kon staan. Nee, dat niet, of in het bedrijf. is een nou erg mooi beeld. Wel al vastgehouden. Ja, zo. Nee, hij staat nou, helemaal er bovenin om de... Bij de bij, boven de friteurs. Ja, ja. ja. Hij is, hij is, het is erg mooi. Ja, ja oké. Okay. Maar... Nou, ja, goed. Uh, ik zie aan je gezicht dat je al denkt van, oh, hoe, hoe mooi zou het nee, zijn als nee, ik nee, er mee nee. mag nemen. Nee, ik vind eh? dit, dit. vind ik geweldig. Uh, dit vind ik, Dit is mijn prijs. Die nominaties winnen. Ja, dat ik bedoel ik. Ja, ja. Nee, en, en, en, en ik, ik. ga er niet vanuit dat wij dat, dat überhaupt winnen. Nee, zeker niet. Oh, je vindt het al een prijs dat je überhaupt genomineerd ja, bent. Dat bedoel dat je. Is, dat komt. Ja. Kijk, dat stemmen nu, ja. dat gebeurt ook door je gast. En, en ja. ik hoor her en der echt wel van... oh, we hebben op je gestemd en wat ja. leuk. En ja. Tuurlijk, dat vind ik super gaaf dat, ja. dat we die stemmen weer krijgen. Maar de nominatie op zich is wel... Dat voor mij persoonlijk echt mijn prijs. Ik vind dat geweldig. Echt. Ja. ja, dat is wel mooi genoeg voor jou ja. in feite. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, Je goed. hebt natuurlijk ook de categorie... Uh, ja. de categorie winnaars in eerste instantie. En dan komt daaruit natuurlijk de grote winnaar. Um, dat zou ook al een mooie prijs zijn. Ja, ja. ja, nou, dat is ook zo, zeker. We doen er ook alles aan om uh, wel stemmen te krijgen. En, um, um, ja, categorie categorie dat wil dat willenkeuze wel worden, ja. Ja, want dan, je, als, als, als jullie de nog niet De strijd gaat tussen, tussen het wapen van Zandvoort, jullie dus, en Filoxenia. Uh, ja. En wie is de derde? De drie aapjes. Weer? Oh ja, de drie aapjes. Ja, dus je hebt wel stevige concurrentie, hoor. Ja. He? Dat wordt echt, een, echt wel een strijd, zeg. Ja, dat denk ik wel. ja. ja. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van het wapen van Zandvoort. Je hebt de keuken natuurlijk ook heel goed op de kaart gezet, hè? Uh, op de menukaart dan in dit op geval. De menukaart. <lacht> nou, ja, ja, nou ja, het is wel uh, heel fijn dat je gewoon weer lekker een hapje kan eten in het wapen. Want als ja. je dan, uh, weet je, dat, dat wordt ook veel gedaan. Dan komen ze een hapje eten en dan een borreltje na. En, uh, of of tijden, eerst een borreltje en dan even een hapje aan de bar. Want we hebben natuurlijk altijd een daghap. En we hebben vier keer per jaar een andere kaart, een kleine, maar... Wel vier keer per jaar wisselt hij. Omdat je als je... Nou ja, een kleine kaart heb je lekker alles vers naar huis. Ja. En um, ja, dus... Uh, en uh, we hebben vaak speciale avonden. Uh, we hebben een tijd Lucas cooking gedaan. Dat hebben we nu weer opgepakt. Binnenkort gaan we... Wat houdt dat in? Lucas, Lucas -coo? cooking. Dat is... Dan uh, gaat er iemand die geen kok is. Of ja, uh, yeah, uh, alleen een hobbykok. Of uh, ja. die het leuk heel leuk vindt om te koken. Die gaat dan in de keuken staan. Dan ga ik gewoon in de bediening. Of in de afwas. Maakt mij niet uit. Of ik ja. ga de mij zo'n plas maken, dat, dat is gewoon allemaal leuk. En uh, die kook dan, dan uh, kost uh, het menu uh, zeg maar een, tegen inkoopprijs plus een eurotje of twee voor het gas, water en licht, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. En dan uh, kan je, dus dan is het, Um, andersom. En dan dus kok de hobbykok die organiseert nou, ja. dan zeg maar een driegangen diner? Ja, ja, drie gangen diner. Over twee weken, dus ja, toch? Twee de 24ste. weken. De 24 e De 24 e staat mijn eigen Robbie in de keuken. Oh, dus dat is jay. wapen op ja. de kop. Ja, ja, ja. Dan ja. Uh, gaat uh, <laughs> hij Maakt een drie gangen menu. Dan hebben we nog keuze menu, ook vis of vlees. Dat kost 17,50. En dan gaat hij koken. Ik moet alles doen voor hem. En ik uh, ga een beetje in de bediening. En dan ja. heb ik nog een, een hele gezellige zingende uh, barkeeper uh, geregeld. Die ja. uh, gaat achter de bar. Leuk. Dus dat is, nou, is Lucus Cooking 2.0. Omdat we dan ook nog een zanger erbij hebben. Maar goed. Ja, ja, ja. ja, Lucas, ja. En uh, uh, Kees Rutgers heeft ook al toegezegd. dat hij binnenkort een keertje pannenkoeken gaat bakken. Oké, okay, maar is dat dan iets waar, waarvan je zegt als je hobbykok bent of je hebt, het is gewoon je grote hobby, dat je denkt van dat wil ik ook een keer, dat, dat mensen zich gewoon bij jou kunnen aanmelden? Ja, dat kan of ook. Tuurlijk. We hebben het een keer met Erwin of, Hilbers gedaan. Oh, nou, van, maar dat is niet echt een hobbykok. Nee, maar hoor. Dat, dat is een niet onze kok. kok. Die heeft gedaan. Oh, dat nou mag ook gewoon een tuurlijk. gastkok. Gastkok, ja. Oh, maar zo. Hij, hij, ze doen het uh, belangeloos, sowieso. Ja. En uh, hij heeft het gedaan met Jury. Ja. En uh, we hebben uh, Jan Smit gehad. Uh, ja, het is een Zandvoortse Jan ja, Smit. Ja, Jan Smit. Ja, okay. ja, ja. Smit. Oh, Smit. <laughs> Die hebben we gehad. En uh, we hebben die jongens van Albatros gehad. Uh, die uh, vroeger in de Albatross keuken hebben gestaan. Die ja, hebben heel ja. sperps en uh, gambas gemaakt. We hebben al een hele leuke avond Nou, van. ik ben benieuwd wie er allemaal nog gaat kopen. Roy hebben we gehad. Roy van Buringen. Ja, niet. toen ben ik niet gegaan, hoor. Nee. Was, was, nee. <lacht> ik was net ziek geweest toen. Maar, uh, <lacht> oh, wat <lacht> Sorry hoor, nee, dat, hoor. Is heel, dat is heel we leuk. We wel hebben, hè. En dus dus, we goed. hebben natuurlijk... Uh, uh, elk jaar de kreeftavond met Harro. Ja. Dat gaan we dit jaar ook weer doen. 1 december is het een jaar na, na de verbouwing... hebben we een tapasavond. Dus ik bedoel, qua eten hebben we... Uh, de standaard keuken is leuk, weet je daar Dan ja. kan je lekker happy eten en dat. En, uh, maar we hebben ook vaak uh, speciale avonden. Ik heb mosselavond gedaan, uh, zes weken geleden. Heel heel vol allemaal aan de mosselen. Geweldig, ja, ja, en in de zomer doe je natuurlijk regelmatig de barbecueavonden... Ja. en wel of niet begeleid met uh, live muziek. ja. ja. Maar uh, je hebt ook een, een bomvol agenda komende tijd. Uh, rondom de kerst, de feestdagen. Ja. Kun je daar al wat meer over vertellen? Nou, het is, uh, we hebben inderdaad uh, zoals gewoonlijk, hebben we weer een bomvolle agenda. Uh, we hebben Wapen op z'n kop, 24 november. We hebben uh, aankomende zondag hebben we een Rondje Culinair uh, met Kirsty Gansner van Wijnna Zee. Er um, zijn nog kaarten beschikbaar. Dus uh, wie er mee wil doen langs acht uh, restaurants... kom je langs twee genomineerde restaurants, geloof ik. Uh, de Drie Aapjes en het Wapen Ja, die dus doen dit jaar mee, hè? Ja, daar kan je meteen eens kijken. Ja, die uh, deed vorig uh, jaar ook mee. Wij deden oh, niet mee, okay. maar zij ook. En het ja. jaar ervoor hebben we ook meegedaan. Het is superleuk. Kun je gelijk ja. even proberen. Sweertje sfeertje proeven en een minuutje en, en een, een hele uh, lekker feestje En een groot feest achteraf natuurlijk ja, ook. Bij het ja. Amsterdam Wietshotel, bij Suus... Ja. Maar een ja. hele mooie manier om met, uh, met acht restaurants kennis te maken. Ja, Inderdaad, een soort, uh, ja, een soort proeverijtje. Hè? Ja, sowieso. Ja, ja. is het. Ja, leuk. Nou, en we hebben dan bij uh, elke eerste zondag van de maand... hebben we sowieso jazz. Dat is uh, classic jazz. Um, die hebben we niet in december. Want dan slaan we het een keertje over omdat we Sinterklaas gaan vieren. Dat is op 2 december. Hmm. Waarvoor we 18 november loodjes gaan trekken. En we hebben... Uh, 23 december hebben we een barbecue op het plein. Uh, 24 december hebben we uiteraard de kerstzang... met onze eigen wapenzangers. Ja, want dat hebben jullie ook nog een keer ja, natuurlijk. Hè? Dat vergaten we heel eventjes. Maar ja. uh, de, iedere laatste vrijdag van de maand is dat geloof ja. ik. Hè? Ja. Dan is het uh, het koor De Wapenzangers, die, die repeteert dan. Ja. En ja, dat, dat, dat is helemaal niet stroef of niks. Want iedereen nee, niks. mag aanschuiven ja, om mee te galmen. Ja, ze niet echt repeteren hoor. Het is gewoon een hele gezellige Amazingavond. <laughs> en als ze dan een optreden ja. hebben, of zo, zeg maar, dus, of de chanticoren. Ja. Of um, uh, hoe heet het, uh, de kerstsamenzang of het ja. nieuwjaarsconcert. Dan gaan ze wel heel serieus met Minusca, de dirigenten. Dan gaan ze. Um, dan gaan ze echt oefenen. Maar dat doen ja. ze dan op een dag dat wij gesloten zijn. Dan komen ze bij ons binnen oefenen, en oefenen. Dat is allemaal heel streng. Maar de amazing op die laatste vrijdag van ah, de maand. Zo, zo super gezellig en helemaal leuk. En ja, ja, ja, met een ja. balletje en een glaasje ja, wijn. Dat, ja, is echt, ja, uh, dat ja. zijn ja. hele leuke avonden. Mooi. Ja. Nou ja, uh, ik begrijp nu wel... waarom jullie genomineerd zijn. <laughs> en uh, <laughs> nou, tot een, een en waar, belangrijk dat je een mooie evenement. avond mee gaat maken. één ja? nou, belangrijk evenement. Er is ook een bingo. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, we we gaan 15 december hebben we met uh, onze Marcel... Um, van die, die met ons... die uh, presentatie heeft gedaan... van de Gay Pride. Dat, uh, hebben jullie allemaal vast wel gezien? Dat was die uh, hele knappe dame die uh, op het uh, podium stond... om de boel aan elkaar te praten. Die organiseert 15 december bij ons een uh, de Drag Queen Christmas Bingo. Dat is uh, uh, dan uh, drie rondes voor 15 euro. Je moet wel van tevoren inschrijven en uh, uh, betalen ook. Want hij wil wel heel graag weten waar we aan toe zijn. Maar er gaan dus twee hele, hele leuke... Uh, Drag Queens, Patty, Pam Pam en Peggy Pie... die gaan bij ons een uh, kerstbingo uh, doen. En uh, dat is uh, supergezellig. Nou, geweldig. Heel erg leuk. Genoeg in petto. Nou en ja. uh, we gaan natuurlijk uh, kijken wat er gaat gebeuren... 15 november volgende week al... Ik hoop dat je al een mooie jurk hebt nee. klaar liggen. Dat je de kapper besproken hebt. De, dat wel. De manicure, plony, pedicure. He? Oh, ga je naar Polly toe? Nee, Polly. Nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja, plony, ja. Nou, een jurk Precies. hebben we niet. Nee, Nee, heb je nee. geen jurk nog? Nou. En als je nog wil stemmen, dat kan natuurlijk <laughs> op uh, Amsterdam. Of nee, ik zeg het verkeerd. Zandvoort biedt voor de motie. <laughs> of uh, de Zandvoort app natuurlijk. Ja. En uh, natuurlijk de briefjes die in de krant staan. En uh, Brigitte, heel erg bedankt uh, voor je komst naar de studio. En uh, we gaan <laughs> ervoor, hè? En volgende week gaat CFM het allemaal volgen. Hè? Ja, dat, dus dan kunt u via CFM kunt u de hele avond meemaken. En dan weet u meteen wie er uh, gewonnen heeft. Ja. Wij gaan even luisteren naar een stukje muziek en zometeen het regionieuws. Zo is dat.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 bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, dat zou ik heel graag willen doen. Waren het niet dat ik mijn nieuws kwijt ben. Even kijken, waar is die gebleven? Geen nieuws is goed nieuws. Ja, dat dan weer wel. Nou, daar gaan we hoor. Daar is hij, hoor. Want uh, wat, wat, wat weer leuk is in deze tijd van het jaar natuurlijk... want uh, de Amsterdamse Wallenduinen zijn niet interessant meer. Dus uh, de herten komen weer terug. Het dorp in mensen... Dus eh, laten we eventjes weer op gaan passen in het dorp en rond het dorp. Ze zijn alweer gesignaleerd in de buurt van de Kostverlorenstraat... en eh, Sofiaweg en de rotonde bij de Van lennepweg eh, Dus eh, zorg ervoor, mensen, als je zandvoort inrijdt... dat je weer even wat gas terugneemt en goed je ogen de kost geeft... zodat er geen ongelukken gebeuren. Een fietster is woensdagmiddag rond drie uur... op de Korte Kleverlaan in Bloemendaal gereanimeerd na een val. Naast twee ambulances kwamen ook het traumateam ter plaatse... en de Heli landde langs de Kleverlaan in Haarlem. De vrouw is na de eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Dan is er ook nog een man gisteravond aangetroffen... naast een scooter aan de Bloemendaalse weg in Overveen... Hij zou bewusteloos zijn geraakt. Volgens een getuige reed de man rond op een gestolen scooter. Agenten troffen de man rond half twaalf aan op een bankje. De scooter waar hij op had gereden stond naast hem. De man zou naar het ziekenhuis zijn gebracht... en wat hem mankeerde is nog niet helemaal duidelijk. Een...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 Bijna twee derde geeft aan dat het uiterlijk van de Pieten in de afgelopen jaren voldoende is veranderd. Over één ding zijn alle paneleden het wel eens. Ze vinden allemaal dat de discussie nu eens moet stoppen. Dan een laatste berichtje. De provincie heeft vorig jaar fors meer klachten ontvangen over het openbaar vervoer in Haarlem en de Eimond.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 Tot zover het regionale nieuws van nu. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik snap er niks van. Want, oh, wacht even, Rico staat hier. Ik wou wel zeggen, ik had hem toch klaargezet en weg is hij weer. Maar daar is hij weer. Het is op deze donderdag prima herfstweer. De zon schijnt flink en het blijft droog.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 Het blijft droog en er waait een in kracht toenemende zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar zo'n 13 graden. En tot zover het uh, weerbericht. Trouwens, uh, volgens Rico Schreuder, hè, dat had ik er vergeten bij te zeggen. Moet ik altijd wel even roepen natuurlijk. Goed, dan gaan we naar het uh, volgende itempje hoor. Niet van de zijde, ook zie je wel. Daar heb je altijd een handje van, hè? Ja, dat, dat, dat overkomt me wel eens vaker, Ja, dat, uh, dat de platen die ik uitzoek heel lang zijn. Maar ja, goed, in dit geval vind ik het niet zo heel erg, want ik uh, kan dit nummer nog wel een half uur luisteren. Nou, dan zetten we hem even nu op. <laughs> nee, laten we dat de luisteraars maar niet aandoen. Nou, nee, de, uh, maar we hadden natuurlijk even genoeg uh, te bespreken, even afscheid nemen van uh, Brigitte. Yes. En uh, wat, wat dacht je er eigenlijk van als we eens de artiest in het licht gaan doen? Oh, dat uh, vind ik ook goed. Ik had iets anders klaarstaan, maar dat kan oh. altijd zo meteen. Ja? Geen probleem. Oké. Okay. Nou gaan we luisteren. Ik heb uh, gekozen voor uh, twee zangeressen. We gaan van iedere zangeres één nummer draaien. Um, en we beginnen dan met Minnie Ripperton en, en Jasmine Thompson. Die zijn alle twee jarig vandaag. Artiest in het licht. the Dat was wel even mooi. Hè? We hebben geluisterd naar twee jarigen vandaag. Uh, dat was ten eerste, u heeft er vast herkend: een Mini Julia Ripperton uh, met het nummer Loving You. Zij is geboren in Chicago op 8 november 1947. Dus ze zou vandaag jarig geweest zijn waren het niet dat ze ook is overleden inmiddels. 12 juli 1979. Veel te jong, natuurlijk. Ze was een Amerikaanse zoolzangeres. En ja, ongelooflijk, deze dame had een stembereik van vijf octaven. Dus dat was ontzettend bijzonder. Zeker en, man. Ja, oh. en wat voor stem, hè. En uh, ja, het, het stelde haar zelfs in staat... Om, om vogels en muziekinstrumenten te imiteren. Ook dat kon ze met haar stem. Niet als mevrouw uh, Marijke Helwegen, roekoe, roekoe. Ja, nee, iets, iets anders. Iets anders, <laughs> iets anders. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, in ieder geval, we hebben geluisterd... naar haar bekendste hit, Loving You, dat, uit 1975. En dat nummer dat was destijds opgedragen... aan haar toen tweejarige dochtertje Maya. En daarna hebben we geluisterd naar een, een nummer van Jasmine Thompson. En zij is geboren op 8 november 2000. Is vandaag dus uh, 18 jaar geworden. Ze is een Britse zangeres die heel veel bekendheid verwierf... Uh, voornamelijk via YouTube. En op de website plaatste ze meerdere filmpjes van zichzelf... waarop ze liedjes zong. En dat waren veelal koffers van andere popsterren. En een uh, cover van uh, Shaka Kaans Ain't Nobody betekende in 2015 haar internationale doorbraak. Nou, tot zover dan uh, de artiest in het licht. Schijnen een op mij. Ik heb, uh, <laughs> ik heb ook een leuk plaatje klaarstaan. Afgelopen weekend heb ik hem uh, mogen presenteren in Haarlem... bij uh, de Murphys. Ja. En uh, dat was hartstikke leuk om te doen. Dat was op de singlepresentatie van Mike Dana. Ja. En uh, ik heb het uh, nieuwste plaatje van hem klaarstaan. So. Als ik jou vergeef, het is een cover van uh, André Hazes... maar dan in een feestversie. Oké. Okay. Er gaat even wat mis, zo te horen. Oh jee, oh jee, oh, oh, oh jee. Oh, oh, jee. Oh, oh, oh, oh. Ja, dat Den kan allemaal, hè? Met live radio. Is het ja. je stem? Jij ja, is het dat nummer? Nee. Oh? Nee, nee als ik jou vergeef. Als Facebook, er... ik jou vergeef dat nummer? Dat nummer. Oké. Okay. Is dit hem? Ja! Oeh! Well, it Als ik jou vergeef, de nieuwe single en uh, het is zeker de moeite waard om hem even op YouTube op te zoeken, want het is echt een hele leuke clip en die gisteren uit is gekomen. Staat hij nog niet op Spotify? Nee, nog niet. Okay. Nog niet, nog niet. Uh, maar daar zijn ze druk mee bezig, hoorde ik, dus dat uh, komt vast mm -hmm. helemaal goed. Mm -mm. Dus, uh, dus mooi, ja, we mooi, zijn aan het uh, einde gekomen van het uh, eerste uur en uh, zo meteen hebben we natuurlijk het uh, tweede uur uh, natuurlijk de vaste items, maar ook het interview met Tutti Frutti over de ondernemerschalen. Mm. Dus uh, ik zeg jou, eet smakelijk, uh, Dolly. En, Dankjewel en uh, hey, bedankt even... voor je heerlijke lunch. Ja, heerlijk, hè? Ja, wat een fijne collega bij je, toch? Ja. Mm. We gaan afsluiten met Why Why Why, dit uur met van de Kelly Family. Walking down the streets, you looking to a dump. You looking to a dump and you say, why, why, why? What?